uur. het NOS Journaal, Raymond Serré. Libië heeft een onmiddellijk staakt het vuur afgekondigd. De minister van Buitenlandse Zaken zei op een persconferentie... dat het regime de burgers wil beschermen. Hij beloofde de Libische burgers hulp te bieden... en de belangen van de buitenlanders in het land te bewaken... Het staakt het vuren is een reactie op de resolutie... die gisteren in de veiligheidsraad werd aangenomen. Die resolutie geeft de internationale gemeenschap de mogelijkheid in te grijpen... als het regime zich niet houdt aan het vliegverbod boven Libië... en het geweld in het land doorgaat. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken handelt Libië met het staakt het vuren... volgens het handvest van de Verenigde Naties. De resolutie die gisteren is aangenomen... is volgens hem juist in strijd met dat handvest. Groot-Brittannië verplaatst gevechtsvliegtuigen naar bases in de buurt van Libië. De toestellen kunnen worden ingezet bij militaire interventie tegen Libië. Dat heeft premier Cameron gezegd in het Britse parlement. En ik kan het huis vertellen dat Britannien zullen tornado's en tyfoon's... as well air-to-air -air refueling en surveillance aircraft. Preparaties om deze aircraft te in hebben al begonnen... en in de komende uren zullen ze naar airbases... waar ze de take actie kunnen action.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 Fietsers lopen in het donker meer kans ernstig gewond te raken dan bij daglicht. Naar verhouding gebeuren de meeste ongelukken na middernacht... blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die stichting heeft alle fietsongevallen tussen 1993 en 2008 bekeken. Het aantal ongelukken in het donker steeg van 13 naar 23 procent. Daarbij waren ongeveer 7000 mensen betrokken. Onderzoekers vermoeden dat slechte verlichting en alcoholgebruik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 En dan het weer, bewolkt vooral in het zuiden en midden van het land. Regen, het wordt 7 graden op de Wadden, tot 10 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna zonnig en droog, het wordt dan zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie met drie meldingen op dit moment. Op de A4 Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof en Zoeterwoude Rijndijk... drie kilometer. Op de A20 hoek van Holland naar Gouda, bij knopen en 2 twee kilometer... Als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en afrit ten Dolder, 2 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. Welkom weer vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent zoals altijd van harte welkom om hier naartoe te komen om deze uitzending bij te wonen. Dan hoort u niet alleen maar, ziet u ook Eimert van Millenkoop, oud-minister Defensie. En als iemand moet weten hoe de minister van Defensie Hans Hille zich nu voelt... is hij het, we gaan het erover hebben. Thomas Laudon hoort u, oud-midden-oosten-correspondent. Ook over de situatie in Libië onder meer. Eta Mark, Japanoloog, die maakt zich boos over het beeld dat wij hier van de Japanners hebben. We debatteren over de vraag of ambtenaren een hoofddoek moeten of mogen dragen. Acteur Porky Fransen is gastrecensent. En verder natuurlijk, zoals altijd, Sanne eens de Fries and Friends. Met satire Frits Barend over de sporten, de column van Justus Van Oel en live muziek. Ze staan klaar, de Soldiers. Vrijdagmiddag, vrijdagmiddag, vrijdagmiddag, Vrijdag lijf. Zo mooi is je bijna nog nooit geweest. Ja, applaus, de Soldiers. Drie maal krijgt u ze zo direct uitgebreid te horen met eigen werk. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons hekje afro VML. Maar eerst, de ontwikkelingen in Libië gaan razendsnel. En in de hoofdstad Tripoli is al een aantal dagen journalist Arnold Karskond... journalist van de pers, maar ook regelmatig deelnemer aan ons journalistenpanel. Arnold, goedemiddag. Ja, Dag Jan. Hoe is in Tripoli gereageerd op het besluit van die VN om tot een no-fly-zone te komen? We hebben al een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken gehoord... dat hij van plan is om zich aan die no-fly-zone te houden. Jij zit in Tripoli. Wat zijn de reacties om jou heen? Nou ja, uh, was, gisteren was er dan toch al een, een, een frustratie over uh, dat afkondiging van die no-fly-zone. Want uh, iedereen was in euforie dat uh, voor het weekend uh, de rebellenhoofdstad uh, Ben Kaji was was vallen. Ja, Nu is het allemaal een beetje opgedraaid. Ik kom net van de persconferentie van de minister van Buitenlandse Zaken, eh, Moussa Koussa, En die heeft al een hele tactische zet gedaan. door te zeggen: van we eh, plegen geen geweld. En dat zou natuurlijk voor, laten we zeggen, voor de, de troepen die zich achter de VN-resoluties scharen. Eh, het moeilijker maken om aan te vallen. Maar ik heb zelf het idee dat. Toch op een of andere manier op een militaire wijze een, een oplossing wordt gezocht voor het conflict. Hoor. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn doordat die rebellen iets laten aanvallen. En dan moeten ze natuurlijk op terugslaan, de militairen van uh, Gaddafi. En dan heb je dan nog, nog uh, laat zeggen, het afdwingen van die no-fly-zone. Want ik neem aan dat zeker Engeland en Frankrijk uh, rechtop aansturen om uh, Gaddafi uit uh, zijn zetel te, te frikken. Ja, op zich is de uitspraak van die minister van Buitenlandse Zaken opmerkelijk. Want ja in tegenspraak bijna met wat Gaddafi en ook zijn zoon eerder hebben gezegd. Hè? Ja, ja, nou hij las het ook voor hoor. Dat viel mij op. Hij las het voor en er werden ook geen vragen beantwoord. Hij liep ook meteen weer de deur uit. Dus het was echt een lesje dat hij op moest zeggen. En, eh, maar ja, het is, het is wel even een tactische manoeuvre. Dat geeft toch weer wat speelruimte. Maar net wat ik zeg, ik, ik, ik, ik, ik dacht eerst nog wel van nou. Het kan misschien nog met onderhandelingen worden opgelost, maar uh, ik, ik zie daar ik zie niet meer zo zitten. Het gaat allemaal zo snel hier in Tripoli, dus dat, uh, dat, dat je toch wel mag verwachten dat nou ja, vanavond of morgen natuurlijk wel de eerste bommen zullen vallen. Gewoon door het uitlokken van geweld van de Libische troepen. Je denkt dat het geweld hiermee niet voorkomen zal worden? Dat Gaddafi ook toch zal proberen om bijvoorbeeld Benghazi alsnog in te nemen? Nee, maar wat, wat, je, wat je zou kunnen doen, natuurlijk als rebellen. Rebellen die, die voelen natuurlijk dat ze de wind in de rug hebben, en, en dat willen ze een beetje versterken door bijvoorbeeld eh, een, een aanval te lanceren op de libische troepen. Dan moeten de libische troepen natuurlijk wel op eh, antwoorden. En dan zou je natuurlijk als, als ja, wel als behandhavers eh, eh, natuurlijk die, die troepjes, de troepen van Gaddafi eh, kunnen bombarderen. Ja, dan nou, is ze zich razendsnel snel natuurlijk. Dan dus verdedigen. ik denk dat het wel een handige manoeuvre is. Nu eventjes de het vuur af te kondigen, maar ik denk niet dat het lang houdt. Staan de burgers in Tripoli eigenlijk achter Gaddafi? Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, iedereen denkt wel dat het natuurlijk een schot is met, uh, met alleen een paar uh, bondgenoten om hem heen. Maar ja, het uh, wordt toch wel, uh, ja, toch wel beet gedragen. En hoe meer terrein hij wint, hoe breder de steun ook wordt natuurlijk. Dat zoveel zo werkt, uh, elke bevolking nu eenmaal. Maar um, ja, het valt mij toch op dat vrij ja, veel mensen spontaan demonstreren en dergelijke. en, en het heeft, Hij heeft ook heel veel stammen achter zich. En je moet ook niet vergeten: Libië is een van de rijkste landen van Afrika. Of zo zeg. laten we zeggen we het hoogste bruto nationaal product per persoon. En um, dus, helemaal, uh, laten we zeggen, armoedig zijn ze hier ook weer niet door uh, 40 jaar kadakti geworden. Dus en ja, je, moet, ja zijn... je weet ook niet wat er komt, hè. Dat is ook een beetje het probleem. En ze zien ook wel, de, ja, de ja, die jongeren die uh, het, het schieten moeten doen voor, uh, voor de nationale Olympische Raad, dus de oppositie. En ja, daar hebben ze ook niet zoveel vertrouwen in, want ze verwezen gewoon uh, anarchie. Arnold Kaskens, dank tot zover. Als er nieuws is, een meldje. En we zullen je sowieso later in de uitzending nog spreken. Eimert van Millenkoop van de ChristenUnie. Ik zei het al, die weet eigenlijk natuurlijk als geen ander, als oud-minister van Defensie. hoe de huidige minister Hans Hille zich moet voelen. Eh, niet alleen vanwege de huidige ontwikkelingen in bijvoorbeeld Libië. maar ook vanwege het feit bijvoorbeeld dat Hille deze week maar liefst driemaal op het matje werd geroepen bij de Tweede Kamer. omdat hij de Kamerfout zou hebben geïnformeerd over misstanden bij de marine in Den Helder. Want ook Van Middelkoop lag als vorige minister van Defensie... regelmatig onder vuur van de Tweede Kamer, zowel als van de pers. Eh, we gaan het natuurlijk over uw ministerschap hebben, over uzelf. Maar eerst even Libië. Eh, we hebben gehoord, die, die VN-resolutie is aangenomen, de no-fly zone. Ja. En een minister van Buitenlandse Zaken die onmiddellijk zegt... wij houden ons eraan. Verrast? <kijst> nou, niet helemaal. Uh, het is heel boeiend uh, in welke situatie nu is ingetreden. Het zou wel eens tot een soort kat en uh, kunnen leiden. Uh, Arnold Castors noemde al het scenario dat wellicht uh, de rebellen dan geweld zullen uitlokken. Maar je moet je voorstellen wat voor situatie je dan krijgt. Gaddafi heeft wellicht, dat weet ik niet, maar wellicht een meerderheidssteun in dat land. Dat is toch niet onbelangrijk. Het leger het kiest nog altijd zijn kant, anders dan in Egypte. Uh, dan krijg je de figuur dat de rebellen in een oostelijk deel van dat land uh, geweld gaan gebruiken. Ik mag toch aannemen dat de internationale gemeenschap een staakt-het-vuren ook van toepassing acht op die rebellen? Wat dan te doen? De internationale gemeenschap heeft één ding nu gedaan. Het dreigement heeft gewerkt. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar volgende stappen. Zowel vanuit New York, maar zeker ook in Libië zelf. Dus was u ook voor die VN-resolutie eigenlijk, in dat verband? Ik vond dat die te laat kwam. Ik was een beetje sceptisch omdat ik geleerd heb dat je... als je stap 1, want dit is stap 1 als internationale gemeenschap wilt nemen... dat je moet nadenken wat stap 2, 3, 4 en 5 zou kunnen zijn. Uh, en uh, dan zie ik wel een heleboel uh, gevaren uh, en bedenkingen. Maar kan een paststelling uh, ontstaan? Ook, nee, ook op basis van het volkenrecht. Bedoel, we hebben niet zomaar het recht om iemand naar huis te sturen. Kijk, alle sympathie is natuurlijk aan de kant van de rebellen. Laat daar geen misverstand over uh, bestaan. Uh, maar hebben wij voldoende beeld van uh, het precieze karakter... Van, uh, van de interne structuur van een land als, uh, als Libië? Uh, aan de andere kant hebben wij er een belang bij... dat er natuurlijk niet een soort failed state ontstaat... In Noord-Afrika. Een veel Nou ja, een à een, een, een, een la Somalië, zei het een dat. Een verloren staat. Uh, ja, maar waar je dus uh, geen echte autoriteit meer hebt... Uh, die tribale uit elkaar valt. Ja. U zegt, je uh, moet kijken wat, wat stap die. 2 en 3 wordt. Uh, bijvoorbeeld inderdaad of wij F-16 moeten sturen, waar sprake van is. Wij, uh, ja, uh, De internationale gemeenschap of Nederland? Nederland. Ja, dat is even, daar doe ik verder geen uitspraken over... Joël Voordewind uh, al, al, al van de alleen, ChristenUnie, die ja, zei al van wel, hè? Ja, die is er altijd heel snel in. Oh. Uh, maar ik vind dat de regering daarover gaat... de minister van Buitenlandse Zaken en van de Defensie. De enige binnenlandspolitieke politieke uitspraak die ik erover wil doen... en ik doe geen uitspraken, zeker niet over mijn, over mijn opvolger... is dat uh, dit misschien nog eens aanleiding zou kunnen zijn voor het kabinet. Let wel, het kabinet. Om nog eens na te denken over de enorme omvang van de Defensiebeziening. Ja, maar we kunnen blijven nadenken. Terwijl, uh, ja, maar goed, Pot dat is een binnenlandspolitieke politieke verantwoordelijkheid. Absoluut. Want maar Hier zie je toch maar dat er zich een dreiging voordoet... Uh, die een reactie vergt, en mogelijk ook van Nederland. Want waarom kun, moeten wij het overlaten aan anderen? Dat hebben we overigens de afgelopen ja. 10, 20 jaar niet altijd gedaan, gelukkig. Een reactie die wel langzaam kwam. Hè. Dat duurde lang voordat ook die VN-resolutie er kwam, gezien de situatie in Libië. Uh, vindt u dat als we iets doen in Nederland, als we stuur, soldaten sturen... dat dan eerst de Kamer uh, daarover uh, mee moet praten? Ja, maar waarom altijd dat beeld Nederland uh, en de rest van uh, de wereld? Het, nou ja, uh, omdat we in nee, Nederland uh, zitten. Uh, en en zo, om, ja, dat begrijp ik, ja. Kijk, uh, en zo'n en zo verzoek loopt via de NAVO. En, maar nu ga ik even keurig het boekje even, even uh, voorlezen, bij wijze van spreken. Als de NAVO een verzoek bij alle lidstaten uh, legt, en Engeland heeft de lange knoop doorgehaald. Ja, nou ja, maar goed, uh, je, ziet ook, je hoort ook aan Cameron dat hij nog steeds... Uh, Britain rules the waste. Dat, dat, daar, daar zit nog een nee, machtscultuur dan, dan bij ons. Maar als ja. de NAVO een beroep doet op alle lidstaten, wat nog maar de vraag is. Want het zou kunnen zijn dat voor dit type actie de Amerikanen, de Fransen en de Engelsen het zelf al aan uh, kunnen. dan komt het ook op het bordje van de Nederlandse regering uh, te liggen. Als dat leidt uh, tot een participatie. In, in enige vorm uh, in een actie tegen Libië... dan moet daar keurig de Kamer over geïnformeerd Nou, daar hebben we vast zoals u, als bedenken van de artikel 100-procedure... namelijk dat je de oh, dat Kamer inderdaad u, eerst, op, op, op, eerst moet informeren. U bent daar nou de geestelijk vader van, ja, dus ja. daar houdt u me van. Ik ken ook beide kanten van de zaak en ik ben ja. nog altijd heel trots op. Het is een hele waardevolle procedure, ja. dus zowel van de maar het kant van de regering... Niet op, hè? Nee, in tegendeel, nee, nee. Het stelt de Kamer de volksvertegenwoordiging in staat... om haar eigen politieke, democratische verantwoordelijkheid te beleven. De regering wordt nog een keer extra gecontroleerd. Ik, ik kan natuurlijk nu beide kanten van de medaille... Uh, daar kan ik Zowel over praten. Zowel vanuit de Kamer vanuit als vanuit de, de minister. Uh, als ook vanuit de ministerschap. Maar ook als minister van Defensie heb ik het nooit als een verhindering gevonden. Als iets wat lastig is. Want het is goed om bij dit soort ingewikkelde missies... waar tenslotte ook mensenlevens bij gemoeid kunnen zijn... om daar uh, verantwoording voor af te leggen en... een controlerende kamer tegenover je te weten. We gaan zo doorpraten over de perikelen bij Defensie, over uh, helikopters... over piraten op zee, maar eerst gaan we luisteren naar een lied... dat Susanne Matthijsen voor u heeft geschreven nadat ze heeft gegoogeld op uw naam. Kleine Eimert vertoont maar één keer immoreel gedrag... als hij stiekem gaat kijken naar het voetbal op zondag. Heel Berkel en Rode rij spreekt er schande van... gelukkig groeit hij toch nog op tot een fatsoenlijk man... Later vertrekt hij naar de Erasmus Rotterdam. Hij wordt er moe van lange haren, arrogant gedram. Die studie sociologie heeft hij daarom nooit voltooid. Hij wil best een beetje links zijn, maar progressief dat nooit. Hij begint een carrière aan het politieke front. Gpv dan ChristenUnie in een goddelijk verbond. Koop zondag uit een homo door paars in wet verankerd. Hij vindt het vreselijk. Hij houdt van politiek. Hij is hardwerkend en trouw, maar in 2002 gaan de voorkeurstemmen stemmen alleen naar een vrouw. Hij moet stoppen en gaat op roadtrip door Amerika. Het blijkt moeilijk af te kicken van het parlementair bestaan. Een onbevredigende tijd. Hij mist het binnenhof ten zeerste. Hij komt snel terug in de kamer, maar dan in de eerste dan minister van defensie. Echt iets voor een christen dat hij zelf nooit in dienst ging was iets wat weinig wisten. Hij bezocht kamp Holland in Afghanistan. Hij kreeg een matje van Karzai en dat ligt nu in de gang. Sprak vaak voor zijn beurt en dat leidde tot discussie. Hij quote, Obama, kan bellen wat hij wil. Er komt geen nieuwe missie, dankzij Ijmert. Heet stoffelijk overschot nu lichaam. Zijn naam betekent beroemde strijder in het Germaans. Rennen en lezen doet hij zeer fanatiek. Maar wat doet u nog meer en hoe bevalt het leven na de politiek? Okay, Susanne Matthijssen, Henry van Loon. Eimert, beroemde strijder. Ik, heb, ik was ooit eens in Friesland uh, bij de Friske Academie uh, in de campagnetijd. En toen, ik heb altijd gedacht dat mijn voornaam, die ik van mijn grootvader heb uh, gekregen, uh, dat dat een Friese naam was. En ik uh, vroeg, hebben jullie misschien ergens een etymologisch woordenboek, uh, namenboek? En toen hebben ze daar uitgezocht. En toen bleek het een van oorsprong een de, Keltisch of Germaanse naam te zijn. En dat betekent beroemd of sterk door het zwaard. Waar, terwijl u zelf het leger niet in wilde? Jawel, jawel. Ik heb gewoon uitstel gekregen. Nou ja, de, U moest belangrijke werk doen voor de partij. Was maar dat het is ook tijd. wel een beetje komisch of komisch, curieus... dat je met zo'n naam tot slot eindigt op die functie. Minister van Defensie ja. bent. Ja, werd u ook niet in dank afgenomen dat u door onder andere de militairen... toen u zei van ja, in de tijd dat ik het leger in moest... had ik niet zoveel met gezag. Ja, dat is een karakterkwestie. Ja, dat, dat heb ik nog steeds. Dus als je mij bovenop maar gaat zitten, dan zal hij het merken. Dan zal dat blijken. Nou, dus uh, we zullen zien. Een soort communistische vrijheidszin is dat, ja. Tijdens dit gesprek merken. Uh, heel even de, de, de, de gebeurtenissen bij dat ministerie waar u de baas was. Uh, recent was er gedoe over uh, de evacuatie van twee Nederlanders vanuit Libië. Er werd een helikopter met slechts drie militairen gestuurd naar een gebied wat Gaddafi beheerste. En dat ging dus helemaal mis. Heeft u zich daar ook over verbaasd? Ik doe daar geen uitspraak over. Ik denk, het behoort echt tot de fatsoensregels van het Binnenhof... dat je je mond houdt over datgene wat primair onder de verantwoordelijkheid van je opvolger uh, uh, valt. Dat houdt natuurlijk een keer op, dat snap ik ook wel. Ja. Nou, u hoeft u niet te zeggen of, of, man, of u het dom of niet dom nee, vindt. Maar, maar, maar hoe gaat dat iedereen... in zijn werk? Hoe besluit je als minister tot zoiets? Wie, wie, wie zijn erbij betrokken? Nou, alleen in heel algemene zin. En verder doe ik er geen uitspraak over. Want Helem moet samen met Roosentaal zijn eigen verantwoordelijkheid erin beleven. En er komt geloof ik begin volgende week een brief naar de, naar de Kamer. Uh, kijk, bij zo'n operatie zijn de eerste verantwoordelijke ministers... Uh, die van buitenlandse zaken en van, uh, van Defensie... Uh, al dan niet uh, door de minister-president... Uh, en misschien iemand van een andere politieke partij... maar dat probleem doet zich nu niet voor. Uh, dan krijg je als minister van Defensie je adviezen vanuit het militaire apparaat... en dan neem je je beslissing. Hoe dat gebeurt is verslagen onbelangrijk. Dat is heel vormvrij. Dat kan... nee, maar ja, als, als het zo gebeurt is het toch heel merkwaardig dat het dan fout gaat. Als er zoveel partijen bij betrokken zijn. Ja, maar geen enkele minister, en zeker de minister van Defensie... geeft de garantie dat altijd alles goed gaat. En zeker niet in dat soort situaties en dat soort gebieden. Uh, wat, wat u vooral wilt, zult, zult u weten, dat is waarom het kennelijk fout is gegaan. Nou, ja. uh, dat weet ik niet. Uh, daar... geen idee? Nee, dat doet er niet toe. U uh, nee, heeft een idee. <laughs> ik zag ja, het. Nee, maar ik, weet echt niet, ik weet echt niet veel meer dan nu, want ik blijf zorgvuldig buiten. Ik ga niet maar als, al als, partij... als krantenlezer het ministerie okay, bellen... Okay, met allerlei dan. oude vriendjes die daar zitten. Nee, maar goed, één en één is natuurlijk wel twee. Dus als al die partijen, zoals u zegt, erbij betrokken zijn geweest... dan moet er iets hebben geschort aan informatievoorziening. Nee, maar dat, dat, dat, dat, wacht nou even rustig die brief af, dat doe ik ook. Mm. Dit was een uh, besluit wat, wat uh, nou in ieder geval uh, belangrijke mensen betroffen moet hebben. Want heel veel andere Nederlanders zijn daar gewoon via het vliegtuig vertrokken. Een flauw idee, maar ik heb die vraag gekregen, want ik, ben, ik word ook veel gebeld en ik doe niet anders dan nee zeggen. Het is heel bijzonder dat ik bij u zit. Het dus is niet dat u het weet. Dank daarvoor. Uh, ja, graag gedaan. Maar, uh, maar het behoort echt, dat is meer buitenlandse zaken... Uh, toch tot de vaste overtuigingen van de, de buitenlandse politiek... dat als een Nederlander in de problemen zit in het buitenland... Uh, dat je verplicht bent om hem te helpen. Ja, maar die andere Nederlanders, de die kon allemaal als gewoon als met de vliegtuigen. die geëvacueerd moeten worden. Dat hangt ook van de situatie af waarin die Nederlander zich bevindt. Overigens, dat geldt uh, in zekere zin ook voor andere uh, burgers van de van andere uh, EU-lidstaten. Daar heb je ook een uh, verplichting. En uh, daar geldt echt het gelijkheidsbeginsel. Er wordt gesuggereerd dat het om hele belangrijke Nederlanders zou gaan. Zoals Mabel bijvoorbeeld. Ik ben niet naar Amsterdam gekomen, volgens mij... om op dat soort rollenjournalistiek te reageren. Maar, ja, dat weet ik niet. Dat maar dan zou je de... tot zo'n actie kunnen overgaan als het zulke mensen... Nee, maar het betreft. heeft niks met echt... Ga er nu maar rustig vanuit dat... en bij buitenlandse zaken en bij defensie mensen zitten... voor wie het echt niet uitmaakt wie het is... hele bijzondere personen misschien uitgezonderd... Als er in Nederland in problemen zit, de probleem zit, heeft u een soort burgerrecht... dat alles op alles wordt gezet om te helpen. Ja, het is uh, niet het enige probleem waar Hillen mee geconfronteerd werd. In dit geval gelukkig goed afgelopen. Uh, ik, ik zei het in het begin al. Minister Hille is uh, deze week maar liefst driemaal naar de Kamer geroepen... omdat hij de Kamer verkeerd geïnformeerd zou hebben... over misstanden bij de marine in Den Helden. Was u eigenlijk verrast over die misstanden? Ik uh, heb er niet verdiept in, in de aard van... De problemen daar, dus ik weet ook niet of het woord misstand uh, van toepassing misbruik is. Misbruik van diensten, ik auto's, weet het wel, telefoons, van mijn ervaring, ik zal het u even vertellen: diefstal van computers, apparatuur, ongeoorloofd, afwezig, zelfverrijking de onterechte bonussen, et cetera. Ja, ja. Nou ja, uh, daar is Hille verantwoordelijk voor. Dat heeft op zijn manier heeft hij dat gedaan in de Kamer... en daar hebben we verder geen oordeel over. Ik weet, nou ja, ik u, weet wel... Is, maar als u hoort dat dat bij Defensie gebeurt... Ja, maar misschien even Heeft u daar, daar heeft. geen oordeel over? Nee, niet over de casus zelf, want daar heb ik me niet in verdiept. Uh, en daar ben ik ook niet meer verantwoordelijk voor. Maar wat ik wel weet, wat ik de afgelopen jaren ook heb gemerkt... het is lastig... Defensie is een uitvoeringsdepartement. defensie heeft gewoon een bedrijf achter zich. Dat woord is misschien niet helemaal aardig, maar de krijgsmacht heeft ook bedrijfskanten. Het is een bedrijf. Het is lastig om daar verantwoordelijkheid voor te draaien. Er gebeurt in een bedrijf altijd wel iets. Ik vertelde pas nog van de week tegen iemand: als wij morgen. Shell nationaliseren. Dan krijg je, je in de Tweede Kamer een vaste commissie voor Shell-zaken. Dan zal blijken dat er op afdelingen van Shell af en toe iets misgaat. Dan rolt dat naar buiten en heb je een debat over misstanden bij Shell. Maar het gebeurt heeft maken het dat overal met de bedrijf... iets, zegt u? Ja, misschien dat er in de avond ook wel eens een keer wat gebeurt... alleen dat gaat nooit naar buiten. Defensie heeft een, <lacht> heeft een, heeft een, heeft een probleem, wat aan de andere kant ook weer niet erg is. Als er in een weekend ergens een uh, militair iets te veel gedronken heeft... hier in Nederland en die, uh, die, die, die raakt aan het meppen dan staat er in maandag in de krant dat er een militair dat en dat heeft gedaan. De Koninklijke Maasje stelt een onderzoek in. Als Ontdrecht, dat de medewerker is van de AVRO, dan zal dat niet in de krant staan. Als het een medewerker nou, is van is. de bank of van de Shell, zal dat niet het geval zijn. Ik vind het niet erg. De, de, de conclusie die je daar primair uit moet trekken... dat is dat een militair iets van de eer en de trots van zijn ant moet bewaken... en zich netjes moet gedragen, da daarom... 24 uur per dag. En als je dat niet doet, staat het om die reden ook in de krant. Zeker, ja. ja. Maar ik, ik, ik heb zelf de afgelopen jaren heel vaak gezegd... en dat gold ook vooral voor de operaties... Uh, in Afghanistan en dergelijke, Defensie opereert in de etalage. Maar dat geldt ook voor het gedrag van militair hier in Nederland. Wij niet... opereren in de etalage. Ja. Dus je bent heel... En Defensie is een heel aantrekkelijk, journalistiek aantrekkelijk departement. Het de, de, de heeft iets exotisch. Uh, het exotisch. Is, toch, is toch een deel van de. Me, van, ja, u bedoelt van de, die reclamesport de waar militairen van, van het geweldsmonopolie. Ja. Het is ook een heel ernstige organisatie uh, af en toe. Het, het, trekt maar vind, een... Vindt u dat het, dat het wat dat betreft dus onterecht is de manier waarop Defensie nee. onder een vergrootglans ligt? Nee, nee, nee, ik vind, nee dat, dat vind ik dus niet. Omdat ik vind dat. Um, de krijgsmacht als instrument van de overheid... nogmaals, met de politie de belichaming van het geweldsmonopolie... dat is toch een hele ernstige zaak... dat die in een democratie maximaal gecontroleerd zou moeten worden. Want hoe heeft u die, die, dat grootglasdam, noem ik het maar even zelf, ervaren ja, als minister van Defensie? Afstrekt normaal, maar dat komt natuurlijk ook, ook omdat ik 13 jaar in de Tweede Kamer... en ook nog wat in de Eerste Kamer ook de andere kant heb gekend. Kijk, het lastige zit wel hierin... Hoe ver moet je als Kamerlid het apparaat induiken om dat nog te controleren? Moet een minister, en staatsrechtelijk in principe is dat zo... zich ook verantwoorden over de schroefjes en de boutjes van een F-16 en dergelijke? Nee, dat is een beetje lastig. Dat het de wetgevingsdepartementen gaat... makkelijker. Als we het hebben over diefstal, uh, over onterechte verrijking, etcetera, dan hebben we het niet over schroefjes en boutjes. Nee, nee, dan moet het aan de kaak worden gesteld, volstrekt uh, terecht... Zoals ze dat op een bepaalde manier ook doen met bonus in het bedrijfsleven. Ja. Uh, en en, en, en dan, maar goed, dan doe je aangifte bij de politie. Dat is ook allemaal gebeurd, ja. uh, geloof ik. Uh, en dan is het goed dat de minister van Defensie zich vooral verantwoordt... over de manier waarop met deze misstanden is omgegaan. Ja. En, zeggen, critici, het gaat niet om een incident... maar het is structureel uh, Er waren problemen ook in uw tijd al op, mil op de militaire academie... Uh, er waren toen ook al incidenten bij andere afdelingen van defensie. Volgens sommigen is er sprake van een structureel probleem bij het ministerie. Ook al onder, in uw tijd. Ja, nou, dat is leuk om dat achteraf uh, te horen. Uh, want dat verwijt heb ik nooit gekregen. En ik vind het een hele gemakkelijke conclusie. Meneer Mom, het kan niet zo zijn dat een land als Nederland... vier jaar lang een enorme prestatie levert. Een enorme professionele prestatie. Uh, op grond waarvan wij een geweldige internationale reputatie hebben opgebouwd. Uh, en dat dat gedaan wordt, aangeleverd wordt... Door een structureel uh, foute organisatie met al van misstand. Maar u bent toch zelf. Ik heb de kruismacht leren kennen ja? als een groot apparaat. Mm -hmm. Voor een deel een gesloten apparaat. Uh, functioneel noodzakelijk, maar ook met alle risico's. Waarin professionals zitten. Mensen die een goede opleiding hebben. Die gekozen hebben. We hebben een vrijwilligersleger. Het, het, die het gekozen va hebben. Duidelijkheid. Het was toch in uw tijd dat op die militaire academie sprake ja. was van een cultuur van geweld, aanranding, seksisme en racisme. Dat en, zijn de nee, nieuwe dat, ja. leiders in het leger. Ja, maar. Dat is. De term cultuur van geweld. En even, het is echt onzin. Uh, ik citeer als, de vakbond. Ja, ja, ja. Die moet ook af en toe een quote hebben, met alle respect. Maar het klopt niet. Uh, zegt hij. Maar nee, ik ontken niet dat er. Uh, ik heb daar ook verantwoording over afgelegd, en er, geloof, er zijn geloof ik nog onderzoeken bezig. Uh, dat, er, dat, dat er dingen niet, niet goed waren. Maar ik bestrijd ten stelste dat het zou gaan om een cultuur van dit of van dat. Echt niet. Dan doen we. Je ja, moet zich gewoon realiseren dat we het ook niet al te gemakkelijk moeten zeggen, zeg ik ook tegen u als journalist. Want we praten wel over een organisatie van zo'n 70.000, 65.000, 70.000 mensen. Uh, die we niet voortdurend in een kwaad daglicht boven te stellen. Nee, maar misschien dat dat niet gerechtvaardigd is. Wordt je of men achterdochtig als, als uh, minister Hans Hille aan zijn allerhoogste ambtenaar vraagt: is er nog wat aan de hand? Die zegt nee. En vervolgens blijkt er van alles aan de hand te zijn. Dus Hille zegt: ik ben niet goed geïnformeerd. Die hoogste ambtenaar wist het me hield zijn mond dicht. Ja, Ik denk dat het onderwerp voldoende is uitgekoud... En daar is verantwoording over afgelegd bij de Tweede Kamer. En ik heb daar echt niks aan toe te voegen. Maar als je dat als, minister, als je hoogste ambtenaar het weet, dan ben je als minister toch verantwoordelijk, of niet? ben je altijd. Dan is het ook raar. tijd. De Ik wist niets. Wat, wat er gebeurt of wat er wordt nagelaten terwijl het zou moeten gebeuren, ja. daarover leg je als minister Dus wat de betekent over. die verantwoordelijkheid dan in dit geval voor Hille? Dat is dat je tegenover de Tweede Kamer al alle inlichtingen verstrekt die nodig zijn. Dat je ook bereid bent om uh, uit te leggen uh, wat het feitenmateriaal is en ook wat je eraan gedaan hebt. De hoogste ambtenaar was het vergeten, het was even weggezakt, zei hij. Ja, maar ik ga daar geen uitspraken over doen. Dat was ook nou mijn hoogste Dat was mijn rechterhand. Ik heb daar in de nsc alleen dit over gezegd toen ze mij belden, dat het naar mijn overtuiging een van de beste ambtenaren is van Nederland... en van Den Haag. Maar dat een secretaris-generaal het liefst zijn werk in stilte doet... en niet in de openbaarheid dat Door over hem te praten schend ik die regel. Defensie wordt soms misschien zelfs wel ontrecht beschreven... of onder zo'n vergrootglas gelegd. Maar als je dit als leek hoort, leest... als ik van rechter sta en ik zeg... het was even bij mij weggezag dat ik niet door rood licht mag rijden... wordt dat absoluut niet geaccepteerd natuurlijk. Ja, maar ik, ik, daar ken ik de details uh, niet van. Ik heb vier jaar lang... Uh, meer dan vertreffelijk... met deze zeer vertreffelijke ambtenaar samengewerkt. En ik ben hem zeer dankbaar voor zijn zeer professionele steun. Is ons leger uh, goed ingespeeld op, op, op de eisen... die deze tijd aan een leger stelt? Ik denk het wel. Al is een krijgsmacht in deze wereld permanent on the move. Permanent in beweging. En dat moet ook. Uh, wat ik toch wel boeiend heb gevonden... ik ben zelf zeg, een parlementariër geweest in de jaren 90, Dus ik heb al die... Ontwikkelingen meegemaakt, de afschaffing van de dienstplicht. Ik had altijd al belangstelling voor defensie. Srebrenica, de eerste missies, de omvorming van de krijgsmacht die gewend was om in Duitsland geparkeerd te staan, zeg ik bij wijze van spreken, naar een expeditionaire krijgsmacht die tenslotte, en nou ga ik naar mijn periode, een compleet dorp kon bouwen, 6000 kilometer van Nederland. Maar u hebt ook gezegd: uh, als je, als je de krijgsmacht dit, is, ge, ja? is geherstructureerd ja? na de val van de muur op een manier die, denk ik, heel modern is... die vooruitlopend is bij een heleboel vergeleken... bij een heleboel andere landen. Mm -hmm. In bepaalde opzichten zelfs nog meer dan naar Amerikaanse. En als je dat goed wilt blijven doen, heeft u ook gezegd... dan moet je eigenlijk niet meer bezuinigen. Uh, nee, uh, dat dan gaat de miljard af weer. Ja, ja, ja dat, ik heb dus, ik heb, dat vind ik een van de uitgesproken zwakke punten van het coalitieakkoord. Ik bedoel, ik begin nou niet over, over Hans Hille. want die moet hey, uitvoeren ik heb dan wat dan er in gedaan. staat. Maar het gaat mij ongelooflijk aan het hart, als ik zie wat er de afgelopen jaren is gepresteerd door de Nederlandse krijgsmacht. Dat ze bij wijze van bij thuis komt uit Afghanistan, en nu zeg ik het een beetje retorisch. Tot de conclusie komen dat ze zo ontzettend veel moeten bezuinigen. Ook ik begrijp best dat er bezuinigd moet worden. Wat betekent dat, maar dat lege... gebeurt er net Als in Libië, Tot slot? ik zei het al, dan zie je ook... dat we die verzekeringspremie, want dat is een krijgsmacht ook... toch wel netjes moeten betalen. Nederland betaalt niet zoveel aan zijn krijgsmacht. Want wat als, die, als dat miljard eraf gaat, wat dan? Dat is een vraag die u aan de heer Hiller moet stellen. Die is, daar, die is daar nu druk mee bezig, maar het is veel. Hij is bij deze uitgenodigd. Ik dank u. <laughs> Eimert van Middelkoop. Zo direct in de vrijdagmiddag live praten we door over Libië... met Thomas Laudon, oud-Midden-Oosten-correspondent. En om half vijf, zoals altijd, het Radio 1-journaal... waar Bert Versloten nu al vertelt hoe u als luisteraar daarbij betrokken kunt zijn. Ja, want jullie praten over Libië, want dat is het wereldnieuws natuurlijk op dit moment. Jemen is nieuws, Japan is nieuws. Waar wij nou zo ontzettend benieuwd naar zijn is van... hoe volgt u dat nieuws allemaal? Ja, als u naar mij luistert en naar Jan, uh, dan volgt u het via de radio terecht, zou ik zeggen. Maar heeft u ook CNN aan, Al Jazeera, BBC? Uh, nou ja, laat het ons, uh, laat het ons weet hoe u dat nieuws allemaal uh, volgt. U kunt naar NOS.nl of Twitter NOS Radio 1. Nu is het NOS-journaal Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. Libië heeft een onmiddellijk staakt het vuur afgekondigd. Het staakt het vuur is een reactie op de resolutie die gisteren in de Veiligheidsraad werd aangenomen.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 En ze kunnen worden opgehaald bij de ambassade in Tokio of eventueel per post worden verstuurd... De jodiumpillen zijn bestemd voor Nederlanders en hun gezinnen. Ze bieden bescherming als er radioactiviteit vrijkomt. De pillen hoeven nu nog niet te worden gestikt... maar pas als de Japanse overheid daarvoor een zijn geeft. En de man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder... naar de Gouden Koets gooide, moet worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. De rechter wil psychisch onderzoek laten doen... om de juiste straf te kunnen bepalen. De man gooide de kaarshouder naar de koets... omdat Beatrix volgens zijn zeggen onterecht op de troon zit. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie ah, Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. De wat langere files die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roedervarensveen en Zoete Rijndijk 6. Voor de Koentunnel op de A10 West, 5 kilometer file... en de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leende Heide, 5 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan welkom terug bij Vrijdagmiddag Live. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent hier van harte welkom. Zo direct Thomas Laudon, oud-Midden-Oosten correspondent over Libië. En acteur Porky Fransen als gastrecensent onder meer over een voorstelling die over Jacques Brel gaat. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons, hekje, Afro -Vml. Satire! Dames en heren, hartelijk welkom bij de Tweede Tafel. Wat is er toch veel aan de hand de laatste tijd op deze planeet? Verschrikkelijk. Aan tafel deze week twee zorgvuldig uitgekozen journalisten die gaan reageren op een door mij opgeworpen stelling. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Ja, en later live aan de telefoon onze verslaggever Herman Spleitsteen vanuit Japan... die ons op de hoogte houdt van het laatste nieuws al daar. En ook hij zal even reageren op de stelling. Uh, welkom beiden hier aan tafel, stel je even voor. Ik ben Amber Wiersma, ik ben net 40 Ik woon in Wok in Friesland... en ik werk daar voor het plaatselijk dagblad de Vrije Leber. Hallo, ik ben Bonke Luidmoort, ik ben 44 jaar, ik woon en werk in Katsheuvel... ook ik wel van plaatselijke kant en neer, de, de, de twee voeten. Ah, nou, hartstikke goed. We hebben jullie uh, natuurlijk niet voor niks uitgenodigd... want de stelling van vandaag heeft te maken met jullie uh, beroep. Hallo? Also, uh, uh, hallo? Ah, dat moet uh, Herman zijn, uit Japan. Herman, kun je me horen? Ja, ik kan je heel goed verstaan. Herman, we moeten nog even naar de stelling en dan komen we zo bij jou. Goed? Nou, uh, ik denk niet, maar, hij kan nu niet goed verstaan. Nee, uh, een, een Oké, okay, is, is goed. Ja, er zit een beetje vertraging op de lijn, maar dat geeft voor de rest helemaal niks. Uh, we gaan even direct naar de stelling. Er is te veel nieuws met te weinig nieuws. Z Zal ja? ik... Uh, mag ja, ik gewoon... Uh, we komen zo bij jou, Herman. Ik, ik zal even ja, heel man. duidelijk aangeven wanneer, ja? Nou, zal ik even gelijk reageren op de stelling? Ja, gaat u gaan. Nou, ik ben het eens met de stelling. Kijk, nieuws verkoopt nou eenmaal en daarom we is het even zoals... aan, zo... We het duidelijk aan, hè, ik... Uh... Maar... Zal ik gewoon, ja, gaat u gewoon verder, ja. uh, Een voortdurende stroom aan zich herhalende nieuwsfeiten en verslaggevingen ter plaatse. Terwijl er feitelijk eigenlijk helemaal niks nieuws van Ik vind melden. dat er wel wat in zit, maar mensen willen nou eenmaal goed worden ge geïnformeerd. Ja, maar ja, als je niet met iets nieuws komt, dan gebeurt nee, dat dus niet. Nee, dat klopt, daar heeft u gelijk in. Ja, dus ja. eigenlijk zijn jullie het beiden gewoon eens met de stelling. Ja. ja. ja nou, Hoe je dat dan mee? Nee, uh, Herman, wij komen zo bij jou. Een ogenblik nog. Um, maar... Eigenlijk opmerkelijk, want jullie zijn beide journalisten. Ja, maar voor de plaatselijke krant, hè, dat is nieuws op microniveau. Ja, bij ons een de boom vat en hebben wij al een mooi verhaal. Ja, laatst was er een burenruzie, omdat de hond van de ene buurt... telkens de tuin van de andere buur volscheet met kak. Dat ja. werd een prachtig artikel. Dat heeft zelfs nog de voorpagina van de voeten gehaald. Ja, <laughs> nou, duidelijk. Uh, goed, dan gaan we nu even over naar onze verslaggever Herman Pleijtsenween. Die zit voor ons in Japan. Herman, hoor je mij? Die man die... Jazeker. Die, ja, zeker. die kan traan. nu niet... Wat wil je vragen? Wat voor nieuws gaat die Herman ons nu brengen, denk je? Herman? He? Wat, wat gaat ik hij nou dus zeggen? Gaat hij iets nieuws zeggen? De of, of? Ja, maar het is, het is geen probleem. We moeten even. Herman, kan je mij horen? Er is toch niks nieuws te melden? Als die man straks toch er doorheen komt. Hallo, ik ben het uh, eens met die stelling. Uh, op dit moment valt er niet veel meer te melden dan dat de alarmfase is, van 4 naar 5 is gegaan. Ik weet niet op welke schaal. Uh, op, omdat het nacht is en de meeste mensen slapen. Dus het is hier eigenlijk vrij rustig op enkele naschokken na. Oké, okay, dankjewel Herman. Nou, uh, volgens mij zijn we het allemaal hier uh, eens met de stelling. Graag gedaan. Dus uh, we kunnen het nu gaan afronden. Dank voor dit jullie was komst. Het? Dit was hem. Ja hoor, bedankt. Die, uh, die man Helemaal hier, bedankt hoor. Die man die heeft het niet. Uh, Graag gedaan. Nee, is, nee, maar die heeft het ik ook niet begrepen. Moeten we helemaal, komen we helemaal van verre om dan dit, uh, om die man. Nee, maar ik kan het niet horen. Ja, maar dan is het toch heel het handig dat wij ook aan de tafel Het is afgelopen. Is het nu klaar? Ja, het is klaar. Zijn we zijn bijna de u aanschuiven bij de tafel. Kijk oh, dan naar nou, Dat was de tweede tafel. De kogel is letterlijk eigenlijk door de kerk gegaan. De VN heeft besloten om de burgers van Libië te beschermen door het instellen van een, een no-fly-zone. De opstandelingen in Benghazi juichen. Gaddafi noemde het eerder een belachelijk besluit, maar zijn minister van buitenlandse zaken heeft laten weten zich aan een wapenstilstand te houden. Uh, hier aan tafel Thomas Laudon, voormalig Midden-Oosten-correspondent. Daar gaan we uh, met hem over, gaan we over Libië praten. Hier aan tafel uh, schrijft ook Porgy Fransen. De uh, acteur die voor ons als gastrecent optreedt. En, en met belangstelling alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgt, uh, uh, Ja, gemiddeld. gemiddeld? Ik maar ja hoor, ik uh, zet ochtends de tv aan, wat ik anders nooit doe. Om het journaal te zien. Libië en Japan allebei. Uh, ja, eigenlijk wel. Die, waar die twee daarna je... zet ik het... Uh, waar maak je je meeste zorgen over? Uh, Libië. Toch wel? Ja, Want? die die. die, die... Ja, die krijgt zo'n tegenstelde geluiden... die kerreacten, dat valt wel mee. En Chernobyl was veel erger. En ieder, in, intussen wordt het toch iedere dag erger. En dan hoor je allerlei belangrijke heren op de tv uitleggen... dat het allemaal toch wel ernstig is. Maar dan lees je toch tegelijkertijd... ja, maar Chernobyl was, was, was nog veel erger. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd hier ook niks van gemerkt. Dus, uh... Nee. Nou, we gaan kijken... Uh, althans, dat zal ongetwijfeld nog duren... maar in hoeverre het inderdaad terecht is... dat je op dit ogenblik, althans Libië... nog even wat ernstiger inschat dan, uh, dan Japan. Uh, Thomas, uh, Libië... Uh, ten eerste was je eigenlijk verrast over het feit dat er een VN-resolutie is gekomen? Ja, maar ik ben uh, nog veel harder verrast door uh, wat er net een paar minuten geleden uit Libië zelf komt. Namelijk dat ze hebben gezegd van, uh, we zetten alle, alle militaire acties onmiddellijk stil. Want? Ja. Uh, nou ja, uh, als je naar Gaddafi luisterde, dan, uh, dan, dan riep hij in eerste instantie toch iets heel anders. Het, het leven van iedereen die hier aan mee zou doen, zou die, zou die tot een hel uh, veranderen. En uh, ja, ik... Uh, ik, ik, ik ik moet je zeggen dat, dat dit is totaal andere tonen. Ze hebben gekeken naar, naar wat er in die resolutie staat. Ik heb het hier voor me liggen. Ik ben uh, nu net toevallig even de, de speech van de minister van Buitenlandse Zaken... even aan het lezen. Ze, ze proberen heel erg de nadruk te leggen op het feit dat die VN-resolutie... eigenlijk uh, als belangrijkste slachtoffer uh, de, de Libanese bevolking heeft. In die speech. Ze de, zeggen. de libische bevolking. Of, ja, de libische bevolking, moet ik dat zeggen. de Libanese libische bevolking. En ze zeggen ook van ja, uh, als je alles plat legt wat met Libië te maken heeft... Eh, ja, dan, dan, dan, dan leidt die bevolking daar meer onder. En dat begrijpen ze niet, zeggen ze in die, uh, in die, uh, in die reactie. En ze zeggen, well, ja, we, we leggen dus nu alles stil. Um, en nou, ik ben heel benieuwd, en dat is denk ik ook wel de sceptis... die nu wel waarschijnlijk vooral in Benghazi zal zijn... van ja, hoe lang gaat dat duren? Want nee, in, misschien is in Benghazi werd gejuicht toen die VN-resolutie werd aangenomen. Uh, uh, misschien te vroeg, denk je? Uh, nou ja, op dat moment was inderdaad mijn reactie van... nou ja, dat zou wel eens te vroeg kunnen zijn. Uh, het gevoel... Want dan daar zitten voor, voor de duidelijkheid alle opstandelingen nog. Ja, nou ja, daar en in, in Misrata en er zijn nog een paar andere plaatsen... waar, waar gevochten wordt. Werd, moet ik nu waarschijnlijk zeggen. Uh, maar uh, in eerste instantie dacht ik van... ja, het wordt nu een grondoorlog. Uh, en dat is iets waar uh, dat, dat eigenlijk nog veel erger zou kunnen worden. Uh, en dan, dan, dan, dan heb je niet zoveel meer aan een no-fly zone. Want uh, als de tanks van Gaddafi eenmaal in de straten zijn... als zijn zeer loyale troepen eenmaal in de straten zijn... Dan, dan gaat het echt huis aan huis. Ja, maar ze hebben nu gezegd, we houden ons aan het staken het vuren. Dat, houden... dat geloof jij niet, want je kijkt daar heel bedenkelijk bij. Um, ik weet niet hoe lang ze dat gaan doen. Ik, uh, het, het, ik, ik vraag me heel erg af wat, wat, uh, wat de beweegreden precies uh, zijn hierachter. Het, ik denk dat ze toch wel geschrokken zijn van die resolutie. Uh, ik denk dat ze toch wel zoiets hebben gehad van hé. Hey, Wacht eens eventjes, hier zijn toch een paar uh, ja, unusual suspects die zich achter deze re resolutie... Uh, de Arabische schaarten. landen zelf bijvoorbeeld. De Arabische landen zelf, maar uh, door, door niet tegen te stemmen, ook Rusland en China. Uh, hij weet ook inmiddels, behalve de Arabische Liga, heeft hij uh, de Afrikaanse Unie tegen zich. Hij heeft uh, de, de Golfstaten tegen zich. Dus hij, hij raakt steeds verder geïsoleerd. En uh, zo'n no-fly-zone zou zijn, zou zijn mogelijkheden wel aanzienlijk beperkt hebben. En, uh, nou ja, dat, ik, misschien dat het uiteindelijk een optelsom is van dingen... die daartoe heeft geleid dat, uh, dat hij of mensen in zijn regering uh, hebben gezegd... van uh, ho even jongens, even pas op de plaats. Zou er ook verdeeldheid in die regering ontstaan? Nou, dat was wel meteen iets dat ik me afvroeg. Het is de minister van Buitenlandse Zaken die dit naar buiten heeft gebracht. Het is een, het is een heel genuanceerd, doordacht verhaal... voor zover ik het in die paar minuten die ik had, heb, heb kunnen lezen... Uh, terwijl wat wij natuurlijk van Gaddafi tot nu toe uh, de laatste weken gezien hebben... Uh, het tegenovergestelde is. Uh, en één uh, ding dat hij ook zegt in, in dit gesprek, of in dit, in dit verhaal... en dat, dat wijst er wel op dat, dat Gaddafi er waarschijnlijk wel achter zit... is, uh, hij zegt van, uh, voordat de VN en, en de lidstaten van de VN... dit soort drastische maatregelen nemen... hadden ze er goed aan gedaan om eerst eens te komen kijken... om fact-finding missions uh, te komen uitvoeren... En eigenlijk beschuldigt hij dus uh, de VN-lidstaten ervan dat ze dat niet hebben gedaan. En daar, daaruit blijkt, wat mij betreft, toch nog steeds een soort van weerbarstige houding te tegenover de feiten die wij zien. En zoals wij ze zien, van, uh, dat daar een bevolking beschoten wordt. En zij zeggen nog steeds: nee, we beschieten geen bevolking, we beschieten opstandelingen. Er ja, was een eerdere minister die zei: we zijn het eens met die resolutie, wij komen ook op het, voor het belang van onze bevolking. Ja, en ze vinden dus nu eigenlijk dat die resolutie de, het belang van de bevolking schaadt. Ja, de Arabische landen, ik zei het al, die, die hebben uh, ingestemd. Uh, uh, wat denk je dat het effect van deze resolutie op. ...andere Arabische landen is waar ook problemen zijn. Hè? Jemen, Bahrein? Het hangt denk ik ontzettend af van het Arabische land waar je het over hebt. Uh, ik ben wel eens aanwezig geweest bij een uh, vergadering uh, van de Arabische Liga bij de opening. En daar heb ik gezien hoe, hoe Gaddafi echt moeiteloos uh, iedereen daar aanwezig schoffeert. Dus uh, uh, hij, hij heeft weinig vrienden daar. Maar tegelijkertijd uh, zien er ook een heleboel andere leiders uh, wat er nu gebeurt. En dit is natuurlijk toch vrij onverwacht, als je als, je als Arabisch dictator dacht dat omdat je op een bel olie zit, je jezelf nogal het een en ander kunt permitteren... dan heb je nu uh, vanuit de VN het signaal gekregen dat het niet helemaal waar is. Of en... gaan ze daardoor extra hard uh, tegen de opstandelingen tekeer, zoals uh, worden net in Jemen ze is weer gericht geschoten, doden gevallen? Ja, in Jemen is, is inderdaad uh, vandaag uh, zijn, zijn juist weer heel veel doden gevallen en, en, en is, de, is de is de regering weer weer, weer keihard opgetreden. Er zijn eigenlijk verschillende signalen tegelijkertijd die je ziet. Aan de ene kant in Egypte werd een soort van toenadering gezocht... en dat heeft het, het, het regime niet overleefd. Gaddafi zit nog steeds, terwijl aan het begin van de opstand tegen Gaddafi... het zo hard ging dat iedereen eigenlijk dacht van... nou, die gaat dezelfde kant op, die kan samen met Mubarak in het bejaardenhuis... En uh, nu zie je, van, Gaddafi heeft gewoon voet bij stuk gehouden. Hij heeft, uh, hij heeft uh, de boel uh, uh, even laten gebeuren, zeg maar. Hij heeft uh, de, de lijnen weer uitgezet. En maar hij heeft is... zich vervolgens verzet. Waar, waar leidt dit toe? Is dit een padstelling? Gaat dit lang duren? Ik, ik, ja, het is zeker een padstelling. Want je, je hebt natuurlijk nog steeds uh, aan de ene kant een regime in Libië... aan de andere kant delen van dat land dat zich uh, van dat regime heeft losgerukt. En uh, dat niet bereid is, denk ik, om te zeggen van... nou jongens, uh, goed, ze schieten niet meer, we stoppen er ook mee. Want daar gaat het niet om. Die mensen gaan het erom dat dat regime uiteindelijk verdwijnt. Dus de vraag is nu, van wat, wat gaan de rebellen hiermee doen? Hoe gaan zij, gaan zij deze tijd ook gebruiken om zich beter te organiseren? Gaan er nu misschien uh, legereenheden... die zich nog steeds niet hebben aangesloten bij de rebellen... Uh, gaan die dat misschien uiteindelijk toch doen? Uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, er is een, de ene grootste staatsoliemaatschappij van, van Libië... Uh, financiert de rebellen. Uh, dat geeft ze dus ook weer tijd om zich, om zich, uh, zich uit te rusten. Beide kanten kunnen ze tijd beide, versterken. Be, precies, beide kanten kunnen er hier iets mee doen. We praten er zo direct in het journalistenpanel ook over door Thomas Lodon. Tot voor dit moment dank. Je blijft nog even zitten, want zo direct praten we natuurlijk zoals gezegd door met Porky Fransen... die twee voorstellingen van ons heeft bezocht. Maar eerst muziek. The Soldiers. MUZIEK all of you. met These Times. Wil je een cd en kaartjes voor een optreden van de Soltjes winnen? Geef dan antwoord op de vraag welke bekende Nederlander deze band de Soltjes heeft ontdekt. Mail dat antwoord naar vrijdagmiddag live at De eerste twee mensen met het goede antwoord krijgen kaartjes voor een optreden in Paradiso, 22 april. En de cd, These Times. Onze cultuurgast... Yeah, yeah, yeah. is Porky Fransen. Yeah. Nogmaals welkom. Ja, de koptelefoon mag op. Hoeft niet, ja, wat je wilt. Het, ja. uh, eventjes, Thomas Lodron ook nog aan tafel. Die houdt ondertussen het nieuws uit Libië in de gaten. De laatste dingen die je hebt gezien op jouw uh, handige ja, voor, computer. Volgens, volgens AFP uh, heeft, de, heeft de oppositie al gezegd... dat ze weinig waarde hechten aan het staak te vuren. En volgens uh, persbureau Reuters uh, wordt er in Misrata nog steeds gewoon gevochten. Ai, dat is dan weer... Iets minder optimistisch uh, nieuws. Uh, we gaan het over theater hebben, uh, Porky. Uh, momenteel sta je zelf in de theaters met een stuk in Wankel Evenwicht. Uh -huh. Een stuk van, uh, van LB. Je repeteert, begrijp ik, overdag alweer voor een nieuw stuk. Het hartfalen van Orkater. En tussendoor heb je voor ons ook nog twee voorstellingen bezocht. Dat kon allemaal. Uh, dat ging net. Dat moest op avonden dat ik niet hoefde te spelen, maar dat ging, ja. Want hoe ziet een dag als vandaag voor jou eruit, bijvoorbeeld, qua schema... Schelen. Vanochtend om uh, zeven uur op en om half acht uh, ontbeten met een uh, vrouw en kind en het kind naar school gebracht. En toen moest ik door naar een stemtest voor de Volkskrant. Een stemtest voor de Volkskrant? Ja, voor commercials. Dan, oh, dan zou je de eventueel de vaste ja. stem van, van die krant worden. Oh. En, uh, uh, dat ja, dat was een test om, om negen uur ergens in Amsterdam. Ben je dat weet ik maandag pas. Oh. Er zijn nog drie anderen met mij. Dus. Verdient dat nou een beetje? Jazeker. Hoeveel? Het ligt eraan hoe vaak je mag terugkomen oh. om uh, iets voor die kant. te spreken. Maar schatting ongeveer? Nou, dat vertel ik niet. Oh, oké. Okay. En dan gaat iedereen eens nou, bandjes met stemmen. Ik hoop, ik hoop dat je het wordt. En verder? Toen kwam je uh, hier naartoe? Uh, nee, nee, nee, Toen ging ik eerst nog om half elf naar een kater om te repeteren voor hartfalen. En daar kom ik eigenlijk net vandaan om hier te zijn. En dan ga ik direct de trein op uh, naar Dordrecht om daar een, een wankel evenwicht te spelen. En dan ben ik vannacht weer thuis. Je lijkt wel een minister. Ah, kijk, ja, mijn dag is oh Oh ja, echt waar? Zou je het willen zijn? Nee, nou, toch? wat inkomen betreft wel misschien. Oh, vandaar die reclame. Uh, ja. je, je bent naar uh, het stuk In de Schaduw van Brel geweest. Ja, dat is een uh, ja. erebetoon aan de zanger, Jacques Brel. Ja. Uh, je, ben jij daar ook fan van? Nou, och, ik, ik heb, zoals iedereen, denk ik, van mijn leeftijd... Ik ben 54, van mijn generatie, wel een paar cd's van Brel, Maar niet, niet speciaal. Niet echt een fan? Nee, maar er zijn wel liederen die ik natuurlijk goed ken... en die ik vaak en veel gedraaid heb. Er één... Voor haar, dat <lacht> niet pleuré om er iets te noemen. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen: of dat nou Herman van Veen zong of Jacques Bel, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel. uit. van ze allebei mooi. Ik vind je liedjes gewoon zo prachtig. Ja. Ja, en en vriend... nummer een part, dat zingt Herman Veen trouwens ook prachtig. Ja, Klassiekers allemaal. Nee. Uh, en dat ja. stuk zelf, uh, een mooi stuk. Uh, je bedoelt... Uh, de, Brel, de, de schaduw van Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, goed gelukte voorstelling. Maar ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer te vertellen. Want twee, 2003 is het ook al uitgekomen zeer goede pers en zo. Dus, uh, ja, toen hebben ze uh, een musical award zelfs gekregen. Ja, ja, terecht. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, ik ga niet zoveel naar musicals. Dus ik kan niet zo heel... Ik ben laatst wel nog geweest naar... Oh, weet ik de naam toch niet meer. Uh, dat, <laughs> dat Amsterdamse jongetje. Danny de Munk? Ja. Ziske Ziske had, ja, maar toen ben ik in de pauze weggegaan. Dat vond ik. echt. Oh, helemaal... Ja, daar hou ik niet van. Ik hou wel van muziektheater, heel erg zelfs, maar niet van musicals. Want en... wat is dit? Beschrijf het even. Wat voor voorstelling is dit? Dit is dus geen musical, dit is echt een voorstelling. Dit is echt een toneelvoorstelling. Met een hele, hele eigen, aparte, eh, opnieuw uitgevonden vorm, zou je haast zeggen. Eh, Zoals? Bijna zelfs een beetje orkateriaans, waar ik vaak natuurlijk ook muziektheater maak. Dat deed me eigenlijk eh, erg aan denken. In ieder geval geen musical, niet Vera Mann en Rob van de Meyberg spelen die, erin, hè? Precies, Vera Mann, die eh, voor het voortportaal van Hemel of Hel bepaalt... of, of Georges Pasquier, wat de bodyguard, de, de lijfwacht en de Chauffeur van, of de chauffeur van Jacques Brel was, bepaalt of hij de hemel of de hel in gaat. En deze man uh, uh, die komt er in het loop van het stuk af. Die leeft 37 jaar in het graf gelegen. Die wordt weer wakker en, die, uh, en daar wordt bepaald of hij de hemel of de hel in gaat. En intussen wordt het hele leven van Brel doorgenomen. Klinkt ingewikkeld of valt het mee? Nee, dat valt niet mee. Dat oh. was ook best ingewikkeld. Heel eerlijk gezegd lees ik hier op papier allerlei dingen... die ik er eerlijk gezegd niet helemaal uit begrepen had. Best belangrijke dingen ook wel. Maar desalniettemin, dat kan dus gewoon, had ik toch een heerlijke avond. Okay. Want de, de vorm was intelligent, het was gewoon intelligent toneel... Met, met zeer goed gezongen en heerlijke liedjes. De andere voorstelling die je voor ons hebt gezien... Uh, is een voorstelling van het Monica da Silva trio, wat ja. geen trio is. Nee, inderdaad. Maar daar ben ik wel volledig ingestonken. Want uh, uh, het begint dan dus met, met... Ja, jongens, Monika doet niet meer mee. We waren een trio, we zijn dus nu een duo. En dan begint het met Ivonieën. Uh, een persiflage weliswaar uh, op Ivonieën, maar ook op hunzelf. Uh, waarin duidelijk wordt, dan gaan ze die Monika bezoeken en zo. En ik dacht, ja, wat grappig, die Monika die zal wel echt bestaan hebben en zo. Maar die doet niet meer mee, dus dat gebruiken ze dan in, in die act, wist ik veel. Maar die Monika heeft dus helemaal nooit bestaan. Ja, twee jongens zijn het dus. Ja. Uh, ze besch beschrijven die voorstelling zelf als, als droge humor, scherpe teksten, mooie liedjes. Ja, Dat no, klopt? Absoluut. Ja. Het is echt, echt verrukkelijk. Het is heerlijk om naar te kijken, heerlijk om naar te luisteren, heel scherp. Het Wat is er goed aan? Ja, toch ook weer die, die, ja, de vorm. Ze zit alleen maar op een stoel. Dat is niet helemaal waar. Het begint met film, met die ivo -nieën. Op een gegeven moment is er een, een, een zogenaamde een pauze. En dan gaat een van die jongens weg. En die, en die wordt dan gevolgd door de camera. En terwijl een van die jongens op het toneel doorgaat... zie je dat die andere jongen dus naar zijn kleedkamer gaat. En dan gaat het daar een beetje, een beetje zitten spelen. En op een gegeven moment gaat hij naar buiten. En dan, en dan gaat hij met de trein weg. En dan gaat hij skiën in Zwitserland en zo. Dus dat loopt helemaal uit de hand. Niet alleen technisch knap, maar, ja. maar ook gewoon echt leuk. Ja, echt heel erg leuk. Ja, is het cabaret? Uh, het is, ja, ik zou zeggen, het is wel uh, cabaret, ja, ja, maar ja. een be beetje op het absurdistische af. Wat voor publiek trok het? Jong publiek. Heel opvallend. Het was net of ik op twee verschillende planeten een voorstelling bezocht. Want? een man Rob van de meewerk Veel ouder publiek in het Lamar. En dit was echt uh, het jonge publiek waar wij met z'n allen alleen maar heel jaloers op kunnen zijn. Die zou je ook graag in de zaal zien. Ja, ja, maar ik zie helaas ook alleen maar blauwspoelingen. Ja. Nou ja, zij zijn geloof ik bekend geworden door een filmpje op YouTube... met een liedje, uh, Philip Freeriks. Ik ben je bitch niet. Ja, ik heb het gezien, ja. Da dan krijg je jong publiek. Ja, ja misschien moet ik misschien ook moet je... iets gaan proberen. Ja. Iets in die... Uh, in die Trant, als je ze nou allebei... Eh, want dat vragen we dan altijd aan onze gastreincent... moeten we gelijken in de zin van dat je tegen de luisteraar moet zeggen... ga nou naar de een of de ander, welke krijgt dan de voorkeur? Nou, ik, dat, dat zou ik niet willen uitspreken. Daar zijn die voorstellingen eigenlijk te verschillend voor. Als je een beetje van cabaret houdt en van goede liedjes. En, en, en, ja, het, het is wel echt, echt pretentieloze humor, hoor. Ik bedoel, dus hier staat bij die tekst, zullen ze zijn prachtig, zullen ze nog lang uh, nablijven. Dat had ik nou ook weer niet. Ik ging hmm. het ene oor eerder aan het andere ook wel weer uit. Maar het frappeerde me wel hoe origineel het allemaal was. Nee, ik heb dus, toch het gevoel dat je over die laatste wat enthousiaster bent dan over de eerste. Of is dat niet terecht? Je hebt goed over een gewetensvraag. Nou ja, nee. Ja, nee Thomas dan als jij dat hebt niet. geluisterd, welke zou jij kiezen? Van de twee? Uh, ik denk Jacques Brel. Jacques Brel? Ja. Ja. Oh, de eerste Maar dat is omdat je zelf fan bent of? Nee, ik ben niet fan. Ik vind, ik net, ik vind, ik vind de liedjes ook heel mooi. En uh, ja, het uh, spreekt me meer aan. Maar ja. ik vind toch, je moet er geweest zijn. Ik vind het moeilijk dat dus om te zeggen hier. Want ik vind, uh, laat dat dan maar aan de kijker over. En als ik over de ene meer enthousiast okay. lijk dan de andere. Ik vind dat toch niet het geval. Ik vind nee. ze echt op ieder op hun eigen manier gewoon echt geslaagde producties. Ze mogen ook naar allebei. Moeten ze er wel tijd voor hebben natuurlijk. Dat zou ik dan maar nou ja, Maar Omdat je ook inderdaad over, over de eerste voorstelling van Brel, weliswaar het had over mooie muziek... maar tegelijkertijd ook over het ingewikkelde verhaal. Jawel, maar, maar het, het komt misschien ook omdat het meer op mijn, in mijn eigen vakgebied is. Ik zei al, het is nogal Orkateriaans een eigen vorm gevonden in, in dat muziektheater... wat natuurlijk een heel ingewikkeld begrip is. Geen musical, weet je wel. Dus uh, dat ligt meer op mijn eigen vakgebied. En, en dan daar ben je wat kritisch over. Aha, ja. kijk aan. En het andere is veel... Ja, dat ken ik niet. Het zijn twee cabaretiers. En ik vind het allemaal ongelooflijk moedig... dat die dat allemaal durven doen en zo. En Korki Fransen, veel succes bij de voorstelling die je nog speelt... en de voorstelling die je gaat spelen met Orkator. En dank ook voor het feit dat je bij ons gastrecescent wilde zijn. Dames en heren, Vorkje nou. Fransen. Ja, dank u wel. Zometeen in vrijdagmiddag live een debat over de vraag... of ambtenaren hoofddoekjes mogen dragen. Maar de onderbreken natuurlijk zoals altijd eerst voor het nieuws. Tot zo zoiets. Op Radio 1. Morgen om 4 uur wielrennen de Primavera Milan Sanremo. Ja, Grinta is het Italiaans woord voor en aanvalslust. En om 7 uur de Eerdivisie. En OS langs de lijn. Morgen van 4 tot 6 en van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 BMW maakt rijden geweldig. Kijk ook op GITP.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is.